voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Ho, ho. Jelle Visser met het NOS Journaal. Medewerkers uit de bouw en het grondverzet gaan vanochtend in het hele land actie voeren tegen het stikstof- en PFAS-beleid van het kabinet. De stichting Bouw in Verzet heeft bouwvakkers en boeren opgeroepen... om zich om 6 uur vanochtend op zeven plaatsen te verzamelen... om vervolgens langzaam te gaan rijden over snelwegen en provinciale wegen. Waarheen is nog niet precies duidelijk... de ANWB verwacht een zware ochtendspits door de acties. Het kabinet en verschillende land- en tuinbouworganisaties... zijn het op hoofdlijnen eens geworden over de aanpak van de stikstofproblemen. Bronnen bevestigen een bericht daarover van het blad Nieuwe Oogst. Belangrijkste afspraak is dat boeren niet gedwongen worden om hun bedrijf te verkopen aan de overheid en te stoppen. Het kabinet trekt volgend jaar 250 miljoen euro uit voor boeren die willen investeren, stoppen of hun bedrijf willen verplaatsen. Volgens actiegroep Farmers Defence Force is er nog geen akkoord. Het aantal winkels in Nederland is de afgelopen 10 jaar met 11 afgenomen... Begin dit jaar telde Nederland bijna 86.000 winkels. In 2010 waren dat er nog ruim 97.000. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... zijn vooral winkels waar cd's, dvd's, camera's... en kinderkleding werden verkocht, verdwenen. Deze producten worden steeds meer online aangeschaft. En een Duitse automobilist die opzettelijk een fietser aanreed... om zo'n verblijvende gevangenis uit te lokken... is veroordeeld tot levenslang... Volgens de Duitse rechter wilde de man van 62 die aan suikerziekte leidt... naar de gevangenis om daar verzorgd en behandeld te worden. De dakloze man zat zonder spaargeld en reed afgelopen zomer... in de buurt van Oldenburg met 80 kilometer per uur in op een fietser. Die overleefde de klap wonder boven wonder. De rechter heeft de automobilist veroordeeld voor poging tot moord. De man toonde wel berouw, Zijn pensioenuitkering geeft hij aan het slachtoffer.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 Y'all